Om een Bilderberger te zijn, moet je een stukje van de aarde hebben. Als je niet een van de aarde hebt, kan je nooit een Bilderberger Het clubje van de allermachtigste mensen op aarde komt volgende maand bij elkaar in Turkije voor de Bilderbergconferentie. Het blijft een geheimzinnig gebeuren. De know the de but maar tot very last moment weten ze know the place. Onder het mom van een gezellig lang weekend passeren de grootste wereldproblemen de revue. They just betekent gewoon om golf te while en play ze golf and have een massage, domino's and show photographs of their children and grandchildren. They talk a little bit about politics, het energieprobleem is tijdens de conferentie een hot topic. De oplossing daarvoor is volgens de Bilderbergers heel simpel. They need to eliminate a substantial part of the world's population. Now there's documents, a 1974 document written by the United States government, signed by Henry Kissinger and Richard Nixon, where they're talking about the need to eliminate 3 billion people off the face of the earth. Een belangrijke voorman van het beruchte vergaderclubje was Prins Bernhard. We waren een discussiegroep. En voor zover ik begrepen heb van mijn vrienden, nieuwe deelnemen en van Trix natuurlijk ook. En, uh, dat is zo gebleven...